the party, she was kindness in the heart crowd. Ahead, as we followed in the dance. Tussen de pagina's en we pressed in love, soft fevered arm. Tot zover, het ritme van ZFV via de kabel op 104.5.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 René van Brakel met het NOS-journaal. In Amsterdam hebben enkele duizenden mensen de jaarlijkse Auschwitz-herdenking bijgewoond. Dat is meer dan gebruikelijk, maar het is nu ook 65 jaar geleden dat het vernietigingskamp werd bevrijd. De voorzitter van het Auschwitz-comité zei dat er nog steeds geen woorden zijn voor wat er is gebeurd. In het Wertheimpark werden kransen gelegd, onder meer door vier overlevenden van de Auschwitz.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 In Libië is een Zwitserse zakenman in hoger beroep gedeeltelijk vrijgesproken. Hij was in de zomer van 2008 opgepakt omdat hij illegaal in Libië zou zijn. De arrestatie kwam na de aanhouding in Zwitserland van de zoon en schoondochter van de Libische leider Gaddafi. Die werden verdacht van het mishandelen van hotelpersoneel. De Zwitserse zakenman was in eerste instantie veroordeeld, maar is nu dus gedeeltelijk vrijgesproken. PSV moet de eerste plaats in de Eredivisie weer delen met de FC Twente. PSV kwam tegen Vitesse niet verder dan 0-0. Twente won thuis met 2-0 van Rode JC. PSV en Twente hebben nu allebei 52 punten, maar PSV heeft een beter doelsaldo. Utrecht speelde met 0-0 gelijk tegen Heracles en eerder vanmiddag eindigde Feyenoord-Ajax in 1-1. Roger Federer heeft de Australian Open gewonnen. De nummer 1 van de wereld versloeg in de finale de Brit Andy Murray in drie sets. In totaal heeft Federer nu het recordaantal van 16 Grand Slam titels gewonnen, waaronder vier keer de Australian Open. Het weer geregeld zon. Vanavond en vannacht opnieuw kans op winterse buien. Temperaturen is iets boven nul. Dit was het en dan. In Zandvoort ben jij de artiest.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 you time for questions as she locks up your arm and, and you follow till your sense of which direction completely disappears by the blue top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 Skies Her name She's sexy How else is God supposed to run? see you.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 It's time to rearrange You and I should always try To keep our seasons blue Because me and you We always knew that the sun comes out for you Yeah, the sun comes out for you Yeah, the sun comes out for you Yeah, the sun comes out for you. Yeah, comes out.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 Words often said what really ever meant. World War Three, the earth shatters in pieces. Is that what the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 And sacrifice to get what I get. Ladies, it ain't easy being independent. Question How'd you like this balance that I brought? Bragging on that cash that he gave you is the front. If you're gonna brag, make sure that your money is Depend on no one else to give you what you want. shoes on my feet. Put on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 Absolutely flawless, Maybe, Perfection. perfection. They be perfection, perfection, perfection, perfection. Maybe tonight, well, flawless, they absolutely flawless, be beautiful, perfection. They be tonight, flawless, absolutely flawless, beautiful, perfection, perfection. Just make beautiful. beautiful. perfection. Beautiful, absolutely flawless, and it's no perfection. good perfection. waiting okay. by the world.